Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Door de enorme treinstoring konden deze ochtend zeker 100.000 mensen niet naar hun werk of school. Ik ben echt verdrietig. Ik moet even kijken hoe we er nu komen, want uh, hij rijdt niet. De oorzaak van de grote treinstoring is nog niet bekend, zegt ProRail. Ook is het probleem nog altijd niet opgelost. Maar door een noodoplossing kan er sinds deze ochtend wel weer gereden worden. NS zegt alle gestrande reizigers te compenseren. Het moet klaar zijn met kunstgras in de eredivisie. Alle clubs moeten over twee jaar op natuurlijk gras spelen... of op velden die bestaan uit een combi van natuur- en kunstgras. Gras. Dat heeft de Eredivisie besloten, samen met de 18 Eredivisie-clubs. Dit seizoen waren er nog vier clubs met kunstgras, Cambuur, Emmen, Excelsior en Volendam. Bijna de helft van de Nederlanders is bang voor een ramp, maar ons voorbereiden daarop doen we niet. Dat blijkt uit een enquête van INO Research. Mensen zijn vooral bang dat gas, licht en drinkwater er langere tijd uitkomen te liggen of dat de wifi uitvalt. Het grootste deel vindt dat iedereen een noodpakket in huis zou moeten hebben. Maar vier op de tien zegt dat ze dat niet hebben. De prik tegen het HPV-virus trekt geen volle zalen. Nog geen kwart van de jongeren tussen de 19 en 27 jaar heeft zich laten vaccineren tegen het virus dat zes soorten kanker kan veroorzaken. Daarom heeft de GGD op Utrecht Centraal een pop-up locatie geopend waar je gratis een prik kunt halen. We weten van deze doelgroep, ja, dat zijn jongeren die hebben een vluchtig leven, hebben veel plannen, dus ja, dan wil je op plekken zijn waar je ze ook kan vinden. Verslaggever Jeroen de Jager ging op pad om te checken of jongeren die plek wel weten te vinden. Ik zie het nu en ik heb toevallig een uurtje vrij. Dus dan, hè, dan kan en waarom het. heb je hem niet eerder al genomen? Ik denk, ik denk lui. Gewoon niet de moeite willen doen om dan een afspraak te gaan plannen. Nu is het wel een stuk makkelijker. Je kunt nog tot en met zaterdag voor een HPV-prik terecht op Utrecht Centraal. Het weer. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht komt het af naar 11 graden. Morgen een droge dag met eerst volop zon en later meer wolken. Het is dan 18 tot lokaal 25 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vooral files die zo'n 5 minuten oponthoud opleveren. Alleen op de A5 is het een stukje drukker van Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 heb je bijna een kwartier tijdverlies. Op de A4 richting Amsterdam is de vertraging 10 minuten volknopen De Nieuwe Meer. En er staat file op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem heb je ook 10 minuten vertraging.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 we dan mee met P.E.M. Bond. Zoals hij tegenwoordig zo door het muzikale leven gaat, heeft dat een reden. Want je moet eerst door dicht Paul Bond heen werken voordat je bij de juiste bent. Toen had hij bedacht, nou dan gaan we maar eventjes op een andere manier dit even doen. En uh, dat uh, heeft hij dus uh, gedaan onder de letters waarmee hij op de wereld is gekomen en zijn ouders ook die naam hebben gegeven. En ik ga niet helemaal uh, voluit gaan gaan zeggen, want anders dan heb ik een, een probleem, want eh, dat gaat nog wel even een tijdje duren. Krijg ik ook weer ineens een bericht van eh, radio Willem de Waard. Moet ik ook weer even lezen, want daar weer allemaal in staat. Um, eerst even over uh, de kaaspop, want daar is uh, deze PM Bond ook uh, op uh, te vinden en te zien, want uh, kaaspop is in Edam de komende uh, komend weekend. En daar speelt een lijstje van de Peace Songwriters Guild al daar. Jannick uh, Bootsman trapt af om tien over één. En daar staan een aantal bekende namen voor ons dan op. Want uh, Roy de Smet, die is hier ook uh, geweest... heeft een uh, radioprogramma bij de Volendamse N e Omroep. Kortweg LOVE. Uh, die is om tien over alle twee uh, te zien. Dan een dame die we ook hier al uh, een paar keer hebben laten horen. Donne Marie. Donne Marie Veerman, zoals ze heel voluit heet. Jacob de Edward. Zeer bekend, want die is ook uh, meerdere malen hier uh, te gast geweest. Gevolgd door de heer Frank Bond. Ja, inderdaad, broer van die uh, eerder genoemde P1 Bond. Uh, dan komt Niels Buis van Sai Hollywood. Maar dan zal Niels, denk ik, iets laten horen van zichzelf. Want hij is ook nog een songwriter om drie uur is dat. En om tien voor half vier. Dat is ook heel leuk. Want ook hij is hier geweest. Samen met Martijn van Waveren. En toen heette ze One Clueless Friend. Maar uh, het is hem toch echt. Dick Kwakman. Want die gaat daar ook zo spelen. Een PJM Bond. Die mag het uh, hele uh, verhaal dan afsluiten. Namens uh, de P. Songwriters Guild. Die hebben daar een eigen podium. Ik zou zeggen ga er gewoon heen. Want het is best de moeite waard. Uh, in dat opzicht. Dan de nieuwe muziek. Want uh, zoals uh, gezegd hebben we van, uh, vanavond hier Notalist. Er moet hier... Het een en ander vastgelegd worden, maar uh, ja, hij is uh, nogal erg uh, warrig. Dus we moeten toch even een beetje op gaan letten of alles wel goed vastgelegd wordt... voordat we het allemaal de etherien slingen of via het internet... Um, maar goed, uh, de nieuwe dingen die hebben we ook. En uh, dit kwam ter elfde uur bij ons uh, gewoon binnen. Dus altijd heel erg leuk als mensen nog op de dag voor de uitzending. Uh, ja, eigenlijk voor de uitzending. Dat uh, nog ons mededelen. Want we doen het toch een beetje in de nauwe samenwerking met uh, 3 voor 12 Noord-Holland. Dit hele verhaal. Uh, de Noord-Hollandse releases zijn ook uh, in de reguliere uitzending van Alternative FM te het horen. En deze dame die gaat dat ook doen. 30 juni komt haar EP uit. En 2 juli gaat ze die ook nog presenteren in de Singletool. Ik heb het over Sylvia en May. En One, One Out. Want dat is de nieuwe single. En die moet nog komen van de, de EP Identity. Gewoon lekkere country. Toegankelijk. Niet bij Die vind je lief, misschien ik straks de vriend die ik verdiend Je bent misschien straks maar een te Die vind je lief, misschien ben ik straks de vriend die ik vind je na vind je Lief je, lief je, lief ik vind je die. misschien, die. misschien, Ik Ik weet Ik weet Hij wil er uh, niet al te veel over kwijt uh, wie dat dan is. Want het is zijn muzen, zoals hij het uh, zelf uh, zegt. Joris Anne met uh, de nieuwe single van hem. Uh, morgen komt hij online en anders op streamersplatformen. Noem maar op, Hartendief heet het uh, nummer. En ik denk dat het ook een beetje een voorloper is voor datgene wat er gaat uh, komen. Um, ergens verderop in het jaar, want hij wil toch nog een album nog gaan uitbrengen. Dus dat uh, wat ik zeg. Uh, dan nog even het uh, verhaal van Sylvia uh, mee, want... Ik zei wel net dat het uh, iets is waar je niet helemaal uh, bij na hoeft te denken als het gaat om de muziek. Maar bij de tekst zou ik dat wel doen, want het is wel degelijk inhoudelijk uh, iets. Het nummer gaat over uh, het omarmen van je eigen en innerlijke of unieke pad. Ook al is dat pad soms hobbelig en eenzaam. Don't you ever get lost in the crowd. Stop uh, of stay the, the odd one out. Ja, ik uh, word uh, half afgeleid, uh, maar goed. Odd One Out is de laatste single van de release voordat de EP Identity gaat uitkomen. Die volgt dus, zoals ik al zei, op 30 juni. En op die EP zal Sylvia ermee zo'n zes nummers laten horen. En dat is een beetje op zoek naar het antwoord. Met de vraag, wie ben ik echt en wat is mijn identiteit? Want al die uh, nummers hebben natuurlijk wat met hem te maken. En Odd One Out is daar zeker een onderdeel van. Dan uh, nog iets wat heel erg uh, bijzonder is. Want ook uh, deze dame had al uh, de nodige vlieguren... Um, hier bij deze omroep uh, gedaan. Afgelopen zaterdag uh, lees ik ineens op de socials... Joyce Martens was op weg naar de studio van ZFM Zandvoort. Ik zwaai even naar uh, de notenlist... want die is inmiddels ook uh, binnengekomen. Uh, en het was heel erg fijn, want ik denk, wat gaat hij daar doen... Maar dat bleek dus van het programma van collega Fred Heij te zijn. Want die had ook snel de plannen om wat live muziek te laten horen. En toevallig zag ik dan ook meteen dat Joyce haar nieuwe single ging uitbrengen. Dus ik de stoute schoenen aantrekken en zeggen van... ja, je bent ook bij mijn collega Fred Heij geweest. Maar zou je ons het plezier willen gunnen om ook die nieuwe single dan aan ons te geven? Zodat wij op diezelfde voet van ja, publiciteit bij deze omroep door kunnen gaan. En dan kunnen we een beetje doorpakken. En zo geschieden. En inderdaad, Joyce heeft de track gestuurd. En dit is haar nieuwe single. Het nummer dat heet Perfect. En ik moet je ook bij zeggen: de dank gaat uit naar Fred Heij. Want zonder hem zouden wij dit natuurlijk nooit hebben kunnen zien en horen. Met haar nieuwe single. Joyce Martens dus. Or rather wait you wanted to be perfect but you De heren van Fleabag en hun laatste single heet Adrenaline. En die hebben ze vorige maand uitgebracht. En bovendien, als we dan toch ook even kijken straks naar wat we gaan doen tussen 8 en 10. Want Notulist heeft ook een gitarist meegenomen. Gitariste. Die, die is ook aanwezig. Ze gaan straks een aantal nummers laten horen. Maar uh, hij heeft natuurlijk een Rob Akda-award uh, verleden. En dat heeft Fleeback ook. En Fleeback kwam tot de eindronde. Maar ja, dat heeft Notulist ook gedaan. Dus, uh, dus ja, en bovendien hij heeft hij de Night-editie gewonnen. Maar dat kan Fleeback niet zeggen. Die, heeft, die hebben alleen maar de eindronde gehaald. Dan gaan we een beetje op naar het interview. Trouwens, daarvoor hoorde je Joyce Martens met Perfect. Um, ik heb net, net al een beetje het uh, verhaal lopen vertellen. Wat hier allemaal gebeurd is afgelopen vier jaar. Ga ik dus niet overdoen. De opmaat naar de EP van Wenny Moore. Want uh, morgen komt hij uit. Don After Dusk. En ergens in Zandvoort zijn ze uh, daar al een beetje een private uh, release party aan het doen. Het schijnt uh, ergens in een of andere bunker uh, te zijn. Nou, bunker is niet helemaal waar. Uh, er, is een, uh, er is ergens hier in uh, Zandvoort. Een band, daar hebben ze een kelder gemaakt... en die hebben ze helemaal geluidsdicht uh, gemaakt. Het is een studio, daar kan Wendy ook helemaal naar gang gaan. En daar uh, vindt dus een beetje een assortement van private release party plaats. En niet alleen uh, zij en Intimi zijn uitgenodigd... nee, het schijnt ook dat onze vriend David Molenburg daar ook uh, bij zit... ...muzikale vriend dan wel te verstaan... ...want hij is ook burgemeester van dit dorp... ...je moet altijd even uitkijken met wat je zegt... ...maar die is er ook bij... ...en die zal dan in ieder geval gaan kijken... ...en horen van wat er allemaal te beleven valt... ...tijdens die release party... ...die een beetje... ...ja, een privé karakter kent... Maar vandaag heb ik dus de nodige tracks binnengekregen. Het worden er dus toch twee. Maar dat heeft te maken met de intro van Dan. Arsidesk en die ga je nu horen. Daarachter het gesprek wat ik eerder met Wendy had opgenomen een paar weken terug. Toen ze de gast was in het programma Goedemorgen Zandvoort. Want daar heeft ze in gezeten om ook wat over haar EP te gaan vertellen. Uh, maar wij vonden het dan nog nodig om daar weer een speciale draai aan te geven. En daarachter hoor je dan nog een nieuw nummer van de EP. En dat is um, Rips Arcadius. Hier is Wendy Moore.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 My inner beast roared loudly, unlocked. From the darkest dusk, a bright warm light appeared. I opened my eyes and stared at the mighty dawn. The sun was finally rising. Als wij op een gegeven moment hier zitten... dan heeft Wendy het interview achter de rug... bij Goedemorgen Antwoord. Want het is op de dag dat wij elkaar spreken... 20 mei. Maar dat heeft alles te maken met een release... die op handen zijn. Uh, en gaat komen van Wendy. Ja, de release van een EP... Ja, mijn eerste EP. Ja. Hoe heet die? Dawn After Dusk. Uh, heb je er ook over nagedacht uh, juist uh, die titel aan deze Ab EP uh, absolute, te geven? Absoluut, absoluut. Dus uh, het eerste nummer wat ik uh, voor deze EP schreef was That's Not You. En er zit een zin in, dat heet uh, that, that, uh, the Dawn After The Darkest Dusk Again. En dat is voor mij echt van uit het donker naar het lichaam in je leven. Van, je voelt je heel naar, mm. maar er is altijd een lichtpuntje. Like, na Dusk is altijd Dawn. Dat is ja. altijd. En zo ben ik op de titel gekomen. Uh, doet mij ook een beetje denken aan het uh, verhaal uh, That's Not You. Ja, nou, dat, daar uh. komt het eigenlijk vandaan. Ja. En ook omdat het uh, de eerste single was die ik heb geschreven voor de EP, leek het me heel toepasselijk om deze naam te geven. Ja. Uh, hoeveel nummers gaat die EP? dan after dusk bevatten? Uh, officieel zes, maar de eerste tracks zijn intro. Hmm. Uh, dat is best wel cool, kan ik alvast zeggen. Dat is een mix van uh, alle vijf de nummers in één. Ja. Een soort van vette opbouw. Uh, ja, vijf tracks. En op de cd staan nog twee extra tracks. Bonus tracks, dus voor de mensen die dus eigenlijk uh, willen weten van wat doet Wendy nog meer? Precies. Ja. Wat doe je eigenlijk nog meer? Wat doe ik eigenlijk nog meer? Ja. Nou, ik heb een heel leuk paardje. Ja. ja, maar het gaat even om de muzikale kant van Wat jou. doe ik nog meer? Ja, ja. Uh, Songrijten voor andere mensen nu ook ben ik oh. mee bezig, dus dat is leuk. Daar zie ik ook echt een, een toekomst in. Dat vind ik heel leuk. Ik hou gewoon heel erg van songwriten, dus ik ben dat nu heel veel aan het doen. Ja. Uh, en ik ben nu heel veel live uh, ja, we hebben het er wel eens eerder over gehad, uh, in dat opzicht, hè, van, uh, van waar haal jij het eigenlijk allemaal vandaan? Is, is dat betrek, heeft dat betrekking op wat, wat je meemaakt in je eigen leven of ook wat er in je omgeving gebeurt? Allebei een beetje. Um, bijvoorbeeld relapse doen, uh, dat heb ik geschreven over een vriendin. Uh, maar nu kan ik mezelf er zelf ook in vinden. Ja. Dus uh, ik schrijf van heel veel dingen in mijn leven en rondom mij. Ja. Maar uiteindelijk, op de een of andere manier, komt het allemaal weer terug. Alsof dus ik het nou over mezelf schrijf of over iemand anders. Ja. Uiteindelijk ga ik mezelf daar ook in vinden. Ja. Maar welke nummers die je geschreven hebt uh, raken jou nu nog? Uh, Elixir bijvoorbeeld. Ja. Um, die had ik eigenlijk geschreven voor een van mijn ouders. En nu raakt het mij echt heel erg. Ja. Um, want ik zat er tijdens de coronatijd ook heel erg doorheen. Um, en dat gaat natuurlijk daarover. En uh, ook de nieuwe tracks op de EP, eigenlijk raken ze me allemaal. Hmm. Die zijn wel echt allemaal uit mijn hart. Ja, want uh, die coronatijd, dat heb je ook wel eens bij ons in de uitzending wel eens verteld. Van, dat heeft toch best wel een zware wissel op je getrokken. Ja, absoluut. Ik zat echt best wel in, in de put. Mm -hmm. Ik wilde echt stoppen met muziek zelfs. Ja. Maar uh, ja, toen kwam, schreef ik opeens Des Night You. En toen, was het allemaal, uh, ja, toen ging het allemaal weer of zo. Ja. Ja. Dus gewoon, ik zei tegen mezelf dat ik niet moest opgeven via een nummer. En toen deed ik dat niet. En daarom is Des Night ook zo belangrijk voor me. Ja, maar heb je ook opgelet van wat er ging gebeuren? Uh, want ja, het kan natuurlijk met dat, uh, dat corona-verhaal. Dat kon natuurlijk niet eeuwig zo blijven duren. Want... Nou, je vertelde net in Goedemorgen's antwoord, uh, be, uh, heb je ook het support uh, gedaan van Inge Lambeau. Want dat is niks fijners om op het podium je muziek uh, te delen, denk ik. Ja, absoluut. Dat was ook echt heel erg leuk. Ja, um, op de een of andere manier tijdens die coronatijd kon ik niet naar voren kijken. Daarom zat ik zo in de put, mm. denk ik. Maar nu natuurlijk wel. Ja, ja. Maar staan er ook nogal wat dingen nog op stapel om uh, ja, je muziek te laten horen? Ja, vanavond toevallig spelen? Ja, dat is vanavond. Maar als we het uitzenden is het al, uh, is het oh, al dat verder. Is dus, waar, dus ja, ja. ja. In de toekomst. Ja. Uh, ik speelde. Dus na 1 juni? Ja, ik speelde 7e bij TEDx Youth. Dat is voor vijf scholen. Mm. Dat is super vet. En verder uh, zijn we nu heel druk bezig met de band om het allemaal bij elkaar te krijgen. En dan hopelijk uh, eind deze zomer uh, lekker te komen spelen bij uh, heel veel evenementen. Dat is wel de bedoeling, ja. Dat, uh, dat, uh, uh, maar gaat die EP ook nog een soort van ja, katalysator zijn voor iets wat er nog, nog aan zit te komen? Misschien wel een heel album? Zeker. Ik ja. uh, wil absoluut een album maken en het liefst nog dit jaar. Mm. Dus uh, ja, ik kan al niks beloven, maar het zit wel in mijn hoofd. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, we zullen, we zullen het zien. Dankjewel. <laughs> Dankjewel. wel. Tried to guard it. Now there is no turning back. I think I've really lost myself. I could love you. I could love you. It's easier said than done. Easier said than done. What a ladder. Need a new pay, cause I'll be quick to take it slow met Rips Parkeetjes. En we gaan verder met uh, nieuwe muziek. Ook uh, hier is Anne met haar nieuwe single Stilte. License, so I'm always hopping trains And it takes me through beautiful countryside And all the vistas they may bring The herons and waterfowl In the ditches and the lakes Yellow sun, so bright and round, and the clouds and all their shapes. But every so often, my musings get disturbed. I see big gray boxes. Just big gray boxes. And I wonder who would work there, and how much do they get paid? Suffocating that stifling air For all those hours every day Do they not need windows Or an outlook and a view It's gotta be ugly within the world. Factories of revenue Every so often And their numbers have grown I see big Gray boxes It's just big Het album Harder of uit. En dan um, is het uh, zaak dat we dat natuurlijk een beetje onder de aandacht brengen. Dit is een van de singles uh, die erop staat. Big Grey Boxes. Daarvoor hoorde je Anne, moet ik zeggen. Stilte heette uh, de single. Een Nederlandstalige single. Want uh, ze heeft in het verleden nog uh, wel wat Engelstalig werk uh, uitgebracht. Maar uh, toch Nederlandstalig. En dat is toch iets anders. Wat uh, eigenlijk min of meer van haar gewend zijn. Um, gisteren was er uh, een uh, release show van de EP uh, Shades of Blue van Lilith Merlo. En daar heb ik toch iets mee. En dat komt vooral ook omdat zij een quote van mij heeft uh, gebruikt. Sowieso. Ik vind dat altijd leuk als mensen een quote van mij gebruiken op een website. En dat is bij haar heel erg prominent. Want dan moet je maar kijken op de homepage. En dan wordt die quote ook gewoon aangehaald. En gisteravond presenteerden ze dus de EP Shades of Blue in het patronaat. Het was er al een kleine zaal. Want het was eigenlijk stage 3. Een beetje het patronaat café. Maar dat was allemaal wel heel erg gezellig. En wel heel erg drukkend warm. Ook heel erg bijzonder was het voorprogramma... want Juke deed het voorprogramma... maar wie was de gitarist de beste gitarist van Nederland, die stond daar gewoon op het podium... en als live de Leo Dus dat, ja, die stond daar dus ook. Dat was heel erg bijzonder. Maar terug naar het verhaal van Lilith Merlo. Het is een, niet zo'n vrolijke EP, zei ze zelf ook bij aanvang van het hele verhaal. Maar er is toch wel een hele mooie die ze heeft laten horen. En dat is dit hele mooie Happier Alone. no No, oh, that Zelf al vaker verdrogen. Komt een dag dat er iemand je kon helpen. En yeah. je moet jezelf eens beloven. Morgen wordt deze uitgebracht. Tenminste, niet dit nummer, maar wel de EP. Want die heeft dezelfde titel. Uh, omhoog. En deze Wolfie is ook al bij verschillende programma's al aan tafel geweest. Hij heeft het uh, nodige verteld over zijn bestaan. En dat was niet. Een heel fijn bestaan kan ik uh, vertellen, maar uh, er zal het een en ander over naar buiten toe komen. Uh, is het niet hier bij dit uh, radioprogramma, dan is het uh, wel bij onze vrienden van 3 voor 12 Noord-Holland... wat daar ook het een en ander over verteld wordt... Wat Wolfie allemaal heeft doorstaan en hoe hij er zelf ook is uitgekomen. Want dat laatste is heel belangrijk. Uh, Nederlandstalige hiphop, dat gaan we straks ook van notulist gaan uh, krijgen. Dus andere uh, Nederlandstalige hiphop dan wat je uh, net hebt uh, gehoord. Daarvoor hoorde je Happier Alone, dat ging over uh, de break-up... die uh, Lilith Merlo heeft uh, meegemaakt het afgelopen jaar... En het schrijven was dan een welkome een, ja, afleiding om het een en ander toe te vertrouwen aan de muziek. En daar is een EP uitgerold, dat heet Shades of Blue. We hebben er nog één en dat is dan het originele nummer. Volgende week schijnen er een aantal remixen te komen. En dat is van Low Erics. Er zitten twee mensen van Lacette in, namelijk Dylan Sonder van en Tessa Lamers. Maar goed, je hoort het vanzelf wel. En dit is het, de originele uitvoering van Low Eric's, Zoals ze hem ook hier hebben laten horen bij ons in december van 2022. Maar dit keer zijn de lead vocals voor Maken van der Weijden. With my head you're messing With my head you're messing